Met een middagtemperatuur van rond 12 graden is het behoorlijk fris. Dit was van de ANWB. In de Randstad files op de A28, vanuit Utrecht bij Amersfoort 5 kilometer en vanuit Zwolle bij Leuste 3. Tot zover de verkeersinformatie.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 Emotion by Esprit Het hele jaar door, dat is mijn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 Oh, dan zijn we er weer. Ik ben intussen verhuisd. En uh, dat is gezellig. Ik zit nu op een hele andere plek hier. Ja, ik we moet ja. wel zitten. Ik heb twee uur gestaan. Dan mag ik nou twee uur zitten. Vinieljaren. dames en heren. De laatste uit deze uh, oude studio. Vandaag, want volgende week, u weet het. Dan hebben we onze marathon afscheidsuitzending van uh, onze studio aan het Gasthuisplein. Dus dit is de laatste Vinieljaren. Uh, we gaan volgende week ook wel wat Vinyljaren worden, uh, draaien natuurlijk vinyl draaien natuurlijk, Want uh, we combineren het een beetje met Zandvoort Links, Maar het wordt gewoon een soort Stuivenzin volgende week En uh, nou ja, dat wordt gewoon gezellig Gaan we gewoon op sentimentele wijze af te, Afscheid nemen van onze oude studio Hier aan het uh, Gasthuisplein Um, ja, wat hebben we vandaag in de vinyljaren? Nou, we gaan vinyl draaien. Ja, dat lijkt me wel handig natuurlijk. Als je in de vinyljaren, dan is het handig als je vinyl draait. Dat lijkt me heel erg handig natuurlijk. Um, uh. hè? Ja, wil je iets zeggen? Ja, nee. Kan je de mensen me... iets vertellen? Nee, maar het oh. lijkt, me... lijkt me wel slim om dan inderdaad vinyl te draaien. Oké. Okay. Staatsjaren. Nee, dus ja, ik die weet die niet. Doet... Ja, dat is waar. Goed, uh, de zon schijnt nog steeds, ik zie ook een paar wolken, dat is wel gezellig, ook leuk. Uh, dus je kunt lekker uh, bij de kachel blijven en uh, gewoon of binnen zitten, lekker gezellig luisteren naar de muziek die wij in de vinyljaren voor u hebben. En wat is dat vandaag? Nou, ik heb hier een album dat heet Earth, Wind and Fire, uh, Greatest Hits. Of nee, de Best Of heet het. Um, en uh, Volume 1. Dus er zal ook nog wel een Volume 2 en 3 zijn. Maar ik heb alleen deze. Dus wat maakt het uit. Um, daar gaan we eens lekker mee beginnen. plaats staat al klaar. Dus um, we gaan een nummer draaien wat misschien iets minder bekend van ze is. Maar wat wel mooi is. Uh, Earth, Wind and Fire dus. En het nummer dat heet Sing a Song. En nu moet die komen. Als het goed is. En het... Nee, dat is de verkeerde. Staat toch de verkeerde klaar? Goed, nou dan houden we het op fantasy. Ook goed. Nou, gaat lekker hier met die koptelefoon. Heerlijk. Um, goed, wat wou ik zeggen? <lacht> Uh, wat wou ik zeggen? Nou, Oké, okay. Earth, Wind and Fire uh, is een beetje misverstand over de volgorde van de hoes en de volgorde van de plaat. Dit nummer staat op de hoes op een heel andere plek dan op de plaat. Nou weet ik het helemaal niet meer. Dan word ik helemaal hypokere, helemaal in van. Earth, Wind and Fire. En dat nummer dat heette dus Fantasy. Maar dat was duidelijk. Earth, Wind and Fire. Uh, de band werd in 1969 in Chicago opgericht door Maurice White. En dat was een voormalig sessiedrummer van het Chess label. Chess uh, is een van de vooraanstaande de jazzlabels van Amerika. En uh, het songwriters duo. <coughs> Weet Flemens. En Don Whitehead. Onder de naam uh, Salty Peppers. Brachten ze dus twee singles uit. Uh, La La Time. Werd een hit in het midwesten. Uh, Hu, Yeah deed het minder. White uh, Drums en Flemens zang toetsen verhuisden met Sherry Scott zang en Jacob Ben Israel percussie naar Los Angeles... Um Verding White, de jongere broer van uh, Maurice... Uh, verliet Chicago op 6 juni 1970... om zich bij de band aan te sluiten als bassist. Verdere versterking kwam van gitarist uh, Michael Beal... Uh, rietblazer Chester Washington... trompetist-zanger uh, Leslie Drayton... en trombonist Alex Thomas. Maurice White vond Salty, salty Peppers niet universeel genoeg klinken... voor de plannen die hij met de band had... En koos voor earth, wind en fire naar de elementen aarde, lucht en vuur in zijn horoscoop. Nou, dat is mooi. Daarbij is lucht, uh, air, vervangen door het beter klinkende wind. En in die periode ging hij ook in de leer bij Charles Stepney. Producer van latere EW, uh, earth, wind en fire albums. Uh, in de, en de eerste uh, solo op van Minnie Ripperton. Uh, come, to me, to, come to my garden. Ja, zo moet ik het zeggen. Waarop uh, Maurice de drums voor zijn rekening nam. Februari en november 1971... verschenen de eerste twee albums... Earth, Wind and Fire en The Need of Love. Beide geproduceerd door... Joss Wizard. Ja, Joe Wizard moet ik zeggen. Op Warner. En werd uh, Think About Loving You... een eerste top uh, R&B 40 hit... Uh, gescoord. Uh, tussendoor... Um, Nam Earth in a Fire ook de soundtrack op voor de Melvin van Peebles film Sweet Sweet Backs. Um nou, dat is wel even genoeg informatie, denk ik. Want daar komen we straks nog wel verder op terug. Earth and Fire, dus. Het album heet uh, The Best Of. En uh, we moeten maar eventjes kijken hoe het loopt met, uh, met de volgorde van de nummers. Want de Hoes is misschien is het wel een andere plaat die in die Hoes zit. Kan natuurlijk ook nog. Uh, verder hebben we voor vandaag de Eurythmics. Met. Uh, hoe heet dat mensen ook weer? Hoe heet die jongen ook weer? Oh ja, Annie Lennox, ja. Zo heet ze. En Dave Stewart, natuurlijk. Stasje band bent uit de jaren tachtig. En uh, de LP heet... Uh, uh, ja, ik ben niet, niet goed voorbereid vandaag. Ik weet niet hoe Be dat komt. Wat zegt u? Be yourself tonight. Oh, je mag het ook via de microfoon zeggen. Hoe worden mensen het ook? Be yourself tonight, zo heet ja. de plaat. En het nummer wat we ervan gaan draaien, dat heet... Hoe heet het? Conditioned Soul. The conditioned Soul. Okay, he's had the eurythmics. I'm so Tonight There's something wrong With the way you feel The moon and stars Have all gone by We're centuries apart And the lights are dying Everybody's hurting Someone Stabbing Dat was hem dan. Annie uh, Lennox, sta ik al aan? Oh ja. Annie Lennox samen met Dave Stewart. Lennox was student aan de Royal Academy of Music in Londen. En uh, Stewart die ontmoette elkaar aan het einde van de jaren zeventig. Zou even kijken, want het gaat allemaal niet zoals ik het wil uh, hier op het ogenblik. Oh ja, nu wel. Goed, um, dus wat zei ik? Lennox, Annie Lennox dus, een student aan de Royal Academy of Music in Londen. En David Stewart ontmoet elkaar aan het eind van de jaren 70. Al snel kregen ze een verhouding en richtten ze de groep de Catch op. Samen met Piet Cooms, die in 1979 werd de Catch omgedoopt tot The Tourists. De groep scoorde enkele hits in Groot-Brittannië. Uh, waaronder een cover van Dusty Springfield's only, uh, I Only Want To Be With You. Slechte kritieken en spanningen binnen de groep leidden tot een split van de Tourists in 1980. In 1980 ging de relatie tussen Stuart en Lennox over, maar ze besloten als muzikaal duo verder te gaan, onder de naam Eurythmics. Hun debuutalbum In The Garden uit 1981 werd door critici goed ontvangen, maar verkocht slechts. Uh, slecht, dus niet slecht, maar slecht. Oké, okay. in 1983 kwam het tweede album uit, Sweet Dreams Are Made Of This. En de titelsong werd een nummer één hit in uh, onder meer de Verenigde Staten. En geldt vandaag uh, de dag nog steeds als uh, een klassieker. Nog veelvuldig gedraaid en vele malen gecoverd en geremixed. Dave Stewart bekende later dat hij de bekende baslijn in het lied per Ongeluk ontdekte toen hij een ander lied probeerde achterstevoren te spelen. En in Lennox verscheen op de cover van het Rolling Stone uh, magazine en nog datzelfde jaar kwam het album Touch uit. Wederom scoorde de band een top 10 hit met Who's That Girl, Ride right By Your Side en Here Comes The Rain Again. Melody Maker en New Musical Express Riepen beide albums uit Tot een van de beste van 1983 volgend jaar maakte Uritmix de soundtrack van de film 1984. De regisseur van de film weigerde echter veel van de muziek te gebruiken, alleen het nummer Julia is vlak voor het einde van de film uh, te horen. De single uh, Sex Crime werd een hit in Europa, in Europa. Maar in de Verenigde Staten werd het nummer verboden vanwege de titel. Het album 1984 kreeg gemengde kritieken, maar geldt nog steeds als het favoriete U2-mix. Album van Dave Stewart Vierde album Be Yourself Tonight Die hebben we dus vandaag in de aanbieding Kwam uit 1985 Na de elektronische albums van de Voorgaande jaren was dit een meer Rock soul georiënteerd album op Be Yourself Tonight is een duet met Aretha Franklin te horen. Het nummer There Must Be An Angel Playing With My Heart. De enige nummer 1 hit die het duo in Thuisland-Groot-Brittannië wist te scoren staat op dit album. Het album doet het zeer goed, zowel bij critici als het publiek. Vier nummers van dit album worden wereldwijde hits. Dat zijn de Eurythmics. Het uh, derde album wat we vandaag in de aanbieding hebben... ...dat is het album uh, Doobies Best. Of de best of the doobies. Zo kan je het ook uitnoemen natuurlijk. En uh, laat maar gelijk met een lekkere knaller daarvan. We beginnen nummer 1 van kant 1. Dat is lekker makkelijk. Uh, kan ze zo... Uh, dat niet zo zucht hoor. Komt nou. Zo erg is het toch allemaal niet. Gewoon nummer 1 van kant 1. Dat is gewoon een lekker nummer. Hier zijn de Doobie Brothers. En dat nummer dat heet China Grove. En dat hakt er gelijk lekker in. En daar gaat het om. Dat het er lekker in hakt. Gelijk. Wat zeg je allemaal? Ah. Ja. Potverdorie. Staat te zuchten en te kreunen, dames en heren. We willen muziek. China Grove. Okay. Doobie Brothers. Nummer dat uh, oorspronkelijk voorkwam op de LP The Captain and Me uit uh, 72 dacht ik. Of 71, weet ik niet precies. Maar dat hoort u zo. De band wordt in, 19, in 1969 moet ik zeggen. Uh, opgericht door uh, zanger, basgitarist, uh, songschrijver Tom Johnston en drummer John Hartman. Ze worden een, aan elkaar voorgesteld door Moby Grape, gitarist. Kip Spencer, ex-Jefferson Airplane. De band heet in eerste instantie PUD. <laughs> Experimenteert met zowel bezetting als met diverse muziekstijlen... en doet optredens in de omgeving van San Jose. Ze vormen hoofdzakelijk een trio met bassist Greg Murphy... en krijgen tijdelijk versterking van een blazersectie. In de loop van 1970 komen bassist Dave Shogren en zanger-gitarist-songschrijver Patrick Simmons bij de band... Simmons heeft dan al bij diverse andere bands gespeeld, maar ook als soloartiest. Hij is een begenadigd uh, fingerstyle gitarist en zijn stijl past uitstekend bij de ritmische aanslagtechniek van Johnston. De uiteindelijke bandnaam wordt bedacht door een huisgenoot van Johnston. Uh, het is hem opgevallen dat de jongens gek zijn op doobies. Dat is een Californische benaming voor uh, joint, voor sticky. Voor de sticky dus. Ja, een joint. <laughs> uh, oh, heet dat een doobie? Oh, dan weten we dat ook gelijk. Dat heet in Californië dus een doobie, een sticky. Nou, dan weet je dat ook weer. En bovendien vindt hij het veel beter klinken, klinken dan pad. Ja, daar kan ik me iets voor voorstellen. P.U.D. Ja, daar kan even van bevoorstellen. Doobie Brothers schaven hun speeltechniek bij... door veelvuldig op te treden in Noord-Californië in 1970. Vooral bij de lokale afdelingen van de Hells Angels... Uh, vergaart, vergaart de band grote populariteit... en krijgt op die manier een residentie in het Chateau Liberté. Ook een favoriete locatie van de Hells Angels. Een van deze energieke optredens is in, in 1980 uitgebracht... als de bootleg Introducing the Doobie Brothers bezorgde de band een platencontract bij Warner Brothers deze periode is het imago van de band nog gelijk aan dat van hun grootste fans uh, Larry Jax en Motoren in april 1971 uitgebrachte debuutalbum geproduceerd door uh, Ted Templeman uh, brengt daar echter verandering in het bevat duidelijke country-invloeden. Hij legt vooral de nadruk op akoestische gitaren. De eerste single, Nobody, wordt geen hit. Uh, net als het album trouwens. Maar is vandaag de dag nog een regelmatig te horen bij uh, live optreders. Dat is de bijbehorende tournee wordt de bezetting uitgebreid met percussionist en tweede drummer en oud-marinier Michael Hossek. Als de Doobie Brothers daarna de studio ingaan om hun tweede album op te nemen... krijgt Shogun ruzie met Templeman en houdt hij het voor gezien. Tyron Porter, met wie Simmons in Scratch heeft gespeeld, wordt de nieuwe bassist. Zijn stijl is funkier en zijn uh, baritonstem is een aanvulling op de samenzang van Johnston en Simmons. In augustus 72 verschijnt de single Listen to the Music, die op 2 september de 11e plaats van de Billboard tot Top 100 haalt. Het is uh, de voorbode van het tweede album. Uh Toulouse Street dat in oktober wordt uitgebracht. Samen met Templeman, manager Bruce Cotton en geluidsman Don Landé, maar ook met behulp van uh, Little Feet pianist Bill Payne is de band uh, erin geslaagd om een gepolijste smeltcruise van R&B, country, bluegrass heavy metal en rock'n'roll neer te zetten. En daarbij een verblijf van 119 na een verblijf van 119 weken wordt het album en niet alleen goud, maar ook platina. Goed. Uh, dat was wat informatie over de Doobie Brothers. We gaan snel door, want we zitten hier per zondverrekening voor de muziek. En wat we gaan draaien is weer Earth, Wind Fire. En dan ben ik even de titel kwijt. Can't Hide Love. Well, is dat zo? Kan je dat niet verbergen? Well. Can't hide love. Ja, het is, het is inderdaad een beetje merkwaardig. De hoest die om de plaat zit, is een andere dan uh, de plaat die erin zit. Dus het is een beetje verward. Maar goed, maakt niet uit. Can't hide love. Earth, wind and fire. Girl, I look in your eyes, see you care So why not stop trying to run it high Earth in Fire met, um, Oh, Gewoon ik weet het niet er kwijt. Goed zo. Nou, ja, daar heb ik jou anders voor. Hè? Toch? Ja. Oké. Okay. Earth in Fire dus. Um, wat had ik u verteld? Ja, dat had ik u allemaal al verteld. Um, ja. Op een gegeven moment uh, maakte de band dus een overstap uh, naar uh, Columbia. CBS, Maurice en uh, Verdin White zitten echter niet met de pakken neer. Want er is wat ruzie geweest en wat problemen geweest. In 1972 richten ze een nieuw Earthwind en Fire op. Waarmee ze een jonger en breder, een jonger en breder uh, publiek willen aanspreken. Eh... Uh, op advies van de manager eh, recruteerde Maurice jonge getalenteerde muzikanten in plaats van oudere jazzmuzici. En de nieuwkomers waren onder andere Larry Dunn op toetsen, Jessica Cleves op zang, Roland eh, Bautista op gitaar, eh, Ronnie Laws op eh, sax en fluit, Ralph Johnson op zang en percussie en Philip Bailey zanger percussie. Warner uh, wist echter uh, niet wat ze met het vernieuwde Earth in Fire moesten beginnen. Aangezien deze platenfirma al een funkband had. Uh, Charles Wright and the Watts. De uh, 103rd Street Rhythm Band. En uh, Clive Davis van Columbia Records was wel onder de indruk toen hij de band in New York zag optreden. Voor het programma van John Sebastian. En hij nam het Warner contract over. Op het Columbia CBS uh, debuut Last Days and Time staan twee covers. Where Have All the Flowers Gone? Een door Pete Seeger geschreven nummer dat later vertaald werd door voor Marlene Dietrich. Och, Zaak me die bloemen zien. En Brad's uh, Make It With You. Earth in dus. Virus en uh, Can't Hide Your Love van het album... Um, Volume 1, the best of volume 1. En inderdaad, uh, het is wel de goede album in de goede hoes. Alleen de hoesinformatie is totaal anders qua volgorde dan die op het label staat. Maar goed, daar komen we dan ook wel weer uit. Urit mix uh, gaan we doen. Annie Lennox, Dave Stewart en dit keer in een uh, duet met Alv Elvis Costello. Nummer heet Adrian. Prachtig mooi. You. Mm -hmm. Samen dus met Elvis Costello. Het nummer dat heet Adrian. Komt van, album, van het album Be Yourself Tonight. Dat is het vierde studioalbum van Eurythmics. En in 2005 is daar nog een een her-release een re-release her her re vanuit gekomen met uh, onder andere wat bonus tracks daarop, maar goed, dat doen wij natuurlijk niet wij draaien gewoon lekker uh, het vinyl, want dat is veel leuker uh, goed, uh, overigens uh, dat had ik u al verteld, dames en heren is de, de laatste reguliere vinyljaren uit onze oude studio, deze deze keer. Uh, volgende week uh, volgende week uh, gaan we dus gewoon uh, verhuizen. Nou nee dat zeg ik weer verkeerd. Volgende week is onze afscheidsuitzending van de studio. Die duurt van 12 tot 5 uur. Daarna zal het lekker stil worden op uh, CFM twee dagen lang en gaan we weer opnieuw de lucht in. Vanaf 1 juni 2 uur. 2 uur op 1 juni. En dan wordt het allemaal nog mooier en leuker. En vanuit een volledig vernieuwde studio uh, aan de Tolweg uh, 10A. Dus volgende week uh, gaan we nog een keer, eh, de, nemen we afscheid van dit gebouw hier. Nou, nog even over die uh, Eurythmics. Het commerciële album Revenge uit 1986 verkocht in de Verenigde Staten teleurstellend, maar deed het heel goed in Europa. Eurythmics ging op een uitgebreide tournee om dat album te ondersteunen en tot op de dag van vandaag is Revenge wereldwijd het best verkochte reguliere album van de groep. Uh, qua stijl borduurt het album voort op Be Yourself Tonight. Al uh, mist Revenge de verfijning en diepgang van eerdere albums. Vanaf 1987 ging Dave Stewart zich meer toeleggen op het produceren van werk voor anderen. Onder wie Tom Petty en Bob Dylan. Desondanks verscheen in dat jaar nog wel het album Savage. Een uh, terugkeer naar de elektronische uh, roots. En vervolgens uh, veel fans het beste Eurythmics album. Het album ontvangt echter wisselende kritieken en kent nauwelijks grote hits. Er verschijnt tevens een volgens critici eh, baanbrekend eh, videoalbum waarop de nummers van Savage te zien en te horen zijn. In de video's zien we Annie Lennox transformeren van verveelde huisvrouw tot een verleidelijke diva die haar tijd doorbrengt in een nachtclub. Twee jaar later verscheen het album We To R One. Uh, het album verkocht teleurstellend in de Verenigde Staten, maar goed in Groot-Brittannië. De cd werd ondersteund door een wereldtournee. Waarom met de Doobie Brothers? Daar zijn we ook nog even mee bezig. Maar we gaan nu eerst even iets anders laten horen. Een leuk klein promotje. Ja, kijken we of het lukt. Ja, ja, ja! Naar zijn nieuwe locatie aan de Tolweg 10a in Zandvoort. Wij nemen afscheid van onze oude studio op 29 mei tussen 12 en 5 uur. Komt allemaal gezellig langs. En de dobbelsteen we start weer. Dus met Taking It to the Street. En wat recentere opname met uh, onder andere Michael McDonald daarbij. Um, we gaan uh, lekker door. Uh, oh ja, ik ga u eerst nog het een en ander vertellen natuurlijk. Want dat is uh, wel lekker. Uh, dat is wel even lekker natuurlijk. Um, even kijken, waar waren we ook weer gebleven. Oh ja. Ehm. Um, op in, 19, euh, op, ab, ab, ab, nou, in april 1973 uh, scoren de Doobies hun eerste top 10 hit met Long Train Running. nummer wat u later in de uitzending nog tegen gaat komen. De voorbode van het in juni te verschijnen album The Captain and Me. Het haalt uh, de zevende plaats in de, in de tweede single China Grove. Die u al gehoord heeft. Die wordt in augustus een nummer 15 notering. Andere nummers op Captain, uh, op Captain and Me zijn Simmers Country gerichte South. Uh, sorry, South City Midnight Lady en het stevig gerokkende Without You dat door de hele band is geschreven. Bij live optredens van uh, laatst genoemd nummer mag het nog wel eens uitlopen op een 15 minuten verdurende jam. Uh, met geïmproviseerde teksten van uh, Johnson. Zoals te horen in de opname die zijn gemaakt voor de eerste aflevering van Rock Concert. Ondertussen is... Uh, Even kijken, ja. Ondertussen is Michael Hossek in september opgestapt... om zijn eigen band uh, Bonaroo op te, op te richten. En hij wordt vervangen door Keith Knudsen... September 73 wordt Tom Johnston gearresteerd wegens Mario Hanna bezit. En in 1974 verschijnt What Were Once Were Vices are Now Habits. Dit vierde album haalt toepasselijk de vierde plaats en bevat bijdragen van onder andere Hossek en Knutsen en styliedem gitarist Jeff Skunk Baxter. ...die bij enkele optredens meedoet als gastmuzikant. Als Tilly Den in uh, juli met toeren stopt... ...treedt Baxter in vaste dienst van de Doobies. De eerste single Another Park Another Sunday... ...komt niet verder dan nummer 32... ...maar de B-kant, door Simmons gezongen Black Water ...wordt in december 1974 de eerste nummer 1 in... ...en verkoopt meer dan 2 miljoen exemplaren. Tijdens de Vices and Habits Tournee... ...krijgt de band regelmatig versterking van de Memphis Horns... ...ook in de studio... Het schema echter is zo zwaar dat Tom Johnston uh, door oververmoeidheid verstrekt laat gaan voor een oudejaars concert met de Beach Boys Chicago en Olivia Newton John. Dit is slechts een voorproefje van wat hem te wachten staat. We gaan door met Earth Wind and Fire. Uh, het nummer dat ik u al eerder aankondigde, maar wat iets anders bleek te zijn. Omdat de, de volgorde op het label niet, niet overeenkomt met de volgorde zoals het op de hoes staat. Dus kijken we maar op het label en kunnen we in ieder geval vinden wat we zoeken. Dit is dus echt Sing a Song. Earthwind and Fire. Lekker hè? Oh, heerlijk zo. Uh, dat nummer dat, dat, dat heet de Sing a Song. En dat was natuurlijk het uh, Earth, Wind and Fire. Een onmiskenbare sound die je gelijk herkent natuurlijk. Prachtige band. Uh, we gaan uh, even kijken naar de klok. Uh, we zijn alweer, zitten bijna alweer tegen de klok van drie uur aan. Het gaat lekker snel hè. Als je, als je plezier hebt, dan vliegt de tijd. Uh, we gaan uh, een nummer doen van, uh, van, uh, van de Annie Lennox natuurlijk. En... Uh, uh, hoe heet het? Oh ja, Uritmix natuurlijk. Toch? Zeg ik het goed? Ja, he? ik zeg het goed hè? Ja, wou ik zeggen. Het zal waarschijnlijk het, uh, het laatste nummer worden voor het nieuws. Denk ik. Maar dat zien we zo wel. It's alright. Baby's coming back. Heet het liedje van de Uritmix. Annie Lennox en Dave Stewart. naar drie uur en dat betekent dat we eruit gaan dat we naar het nieuws gaan het nieuws van drie uur dus zoals ik u wel zei. En strakjes dus nog lekker een uurtje, veel jaren met Uritnex, and Fire en Doobie Brothers. Tot straks aan de andere kant van het nieuws. VFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van drie uur.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 Staatssecretaris Van Rijn noemt het aangevraagde ontslag van 800 medewerkers van thuiszorgorganisatie zieren een hard gelach. Hij hoopt dat zorgorganisaties snel met gemeenten gaan overleggen over het nieuwe thuiszorgbeleid. Het Achterhoekse bedrijf Sensire maakt zich zorgen omdat gemeenten in Oost-Gelderland op dit moment nog niet weten hoeveel thuishulp ze in 2014 zullen afnemen. Sensire wil daar niet op wachten en heeft collectief ontslag aangevraagd voor alle medewerkers. Zo'n 14% van de huishoudens in Italië leeft in armoede. En dat is een verdubbeling in twee jaar. Dat meldt het Italiaanse bureau voor de statistiek. Deze huishoudens hebben bijvoorbeeld geen geld om in huis te verwarmen... en kunnen niet om de dag vlees eten. Meer dan de helft van de Italianen kan zich geen week vakantie veroorloven. De groeiende armoede is een gevolg van de recessie waarin Italië al twee jaar zit. De jeugdwerkloosheid is met bijna 40% de hoogste in Europa. Het weer nog. Het is bewolkt met af en toe een bui. Er waait een vrij krachtige noordwestenwind. Met een middagtemperatuur van rond 12 graden is het behoorlijk fris.